2 uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Gutteke en Thijs van den Brink. In Leiden zijn alle scholen dicht vanwege de dreiging van een schietpartij. Hoe kun je potentiële daders herkennen? En het Koningslied werd verhuisd. Benieuwd wat u vindt van een eenvoudig luisterlied. Straks het eerste van vier Koningsnummers door singer-songwriter Rogier Pelgin. Nu is het NWS Journaal met Dorald Negens.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 Nou ja, wat weten we over deze persoon? Hij heeft op een school gezeten in Voorschoten, de British School. Maar is daar in oktober 2011 van afgestuurd wegens onaangepast gedrag. Ja, en dat is eigenlijk alles wat we nu, nu weten. Omdat het onduidelijk was welke school het doelwit zou zijn, zijn twintig middelbare scholen en enkele mbo's in Leiden gesloten. Ondanks de arrestatie wordt er nog steeds bij scholen gesurveilleerd. De Europese Commissie onderzoekt een mogelijk kartel van fabrikanten van computerchips... Brussel vermoedt dat de makers van chips voor mobiele telefoons... en banken en identiteitskaarten onderling afspraken hebben gemaakt... om de prijzen in Europa hoog te houden. In Nederland zou het gaan om Philips. De EU kan boetes opleggen tot 10 van de jaaromzet van de onderneming. Human Rights Watch beschuldigt de Bermese regering van etnische zuivering. Ook boeddhistische monniken en lokale politieke leiders... zijn volgens de mensenrechtenorganisatie schuldig aan aanvallen op moslims... in juni en oktober vorig jaar. Bij een van die aanvallen op 23 oktober werden in het dorp Jan Tij zeker 70 moslims gedood. Human Rights Watch zegt dat de Bemeste-regering nauwelijks optreedt tegen de daders. Een woordvoerder van de Bemeste-regering zegt dat het rapport van Human Rights Watch een eenzijdig beeld geeft. Een oefening van de mobiele eenheid van de politie Noord-Nederland is begin deze maand slecht verlopen. De eerste ME'ers kwamen een half uur te laat op de afgesproken plek. Nu kwam een aantal ME'ers helemaal niet opdagen. Volgens de politie was er een technisch probleem met het alarmeringssysteem. Een tweede calamiteitentest vorige week is wel goed verlopen, zegt de politie. De politievakbond ACP is teleurgesteld over de mislukte oefening. Dit had niet mogen gebeuren, zo kort na de Facebookrellen in Haren, zegt ACP-voorzitter van de Kamp. Het weer zonnige periode, maar ook wolkenveld. Het is 12 tot 16 graden. Vannacht en morgen bewolking, soms wat regen, maar in de loop van de dag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 12 tot 17 graden.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 Heyo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Dit is de dag dat Leiden in last is. Veel middelbare scholen zijn dicht vanwege de dreiging van een schietpartij. Kun je scholieren die dat van plan zijn herkennen? Zometeen alles daarover. Rogier Pelgrim zingt het nummer In uw Schoenen. Het eerste van vier koningsnummers die we deze week laten horen. Mooie luisterliedjes die misschien wat troost kunnen geven... naar het e met John Eubanks koningslied. Rogier, goedemiddag, hartelijk welkom. Hallo. Weet je zeker dat je het durft? Ik vind het wel uh, eng. Ik hoop dat ik niet gelinched ga worden met Twitter. <laughs> we staan achter je. Thanks. Verder aan tafel over haar nieuwe album Alter. De makers van het alternatieve koningslied dat zo succes op internet is. En Jan-Jaap van der Wal die satire gaat maken over de Kroningsdag. En is dat eigenlijk nog wel nodig, Jan-Jaap? Nou, je, zou, je kunt je afvragen of het inderdaad nog wel nodig is. Ja. Kom je er nog overheen? Bijna niet. Nee, We gaan ons best doen. Dat en nog veel meer hoor, want uh, Richard Plugger zit hier ook... directeur van de Blanco Wiederploeg, die op zoek is naar een nieuwe sponsor... Fietst de ploeg zich wel genoeg in de kijker. Wie er bedreigd wordt en door wie dat bedreigd wordt, dat is niet duidelijk. Dat maakt het een beetje vaag. Het anonieme dreigement werd door de Zwitserse politie op internet gezien. Wij zijn toen natuurlijk eerst zelf gaan onderzoeken... of wij erachter kwamen wie de uh, tekst geplaatst had. Dat lukte niet 1, 2, 3. Uh, er is ook contact geweest met uh, de FBI in de Verenigde Staten. Daar is nog steeds contact mee. Het dreigement was gericht tegen een leraar, maar het is niet bekend waar hij werkt. Dit leek de beste maatregel onder de gegeven omstandigheden. Alle middelbare en mbo-scholen in Leiden zijn dus dicht voor die school. Staan de politie heeft een verdachte opgepakt die zou hebben gedreigd met een schietpartij in Leiden. Het zou gaan om een oud-leerling van de British School in Wassenaar ophef in Leiden vandaag. De MBO, het middelbare scholen zijn dicht. Arrestaties van de mogelijke verdachten. En omdat er een gedetailleerde dreiging op internet stond... over een schietpartij in een school. Birgit Pfeiffer is verbonden aan de Hogeschool Windersheim. Zij doet onderzoek naar de zogenaamde schoolshootings. Maar op Pfeiffer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het terecht dat al die scholen dan ook werkelijk dichtgaan... na zo'n dreigement op internet? Nou, in dit geval denk ik wel. Uh, we weten uit onderzoek van de FBI... Mary O'Toole heeft daar onderzoek naar gedaan... Uh, dat er verschillende dreigingslevels zijn. En hoe concreter zo'n dreigement is, hoe gevaarlijker is het. En in dit geval heb ik begrepen dat het zeer concreet was. Dus ik denk dat het werkelijk de enige manier was... om iedereen veilig te stellen. Ja, want in het dreigement stond... morgen schiet ik mijn leraar Nederlands dood... en zoveel andere leerlingen als mogelijk. Verder werd de stad Leiden genoemd... en een 9mm cold defender als wapen. Dat is gedetailleerd. Dat is zeer gedetailleerd. En dat uh, betekent dus ook het hoogste uh, level... Van ja, er is iemand opgepakt. Uh, we weten nog niet precies wie dat dan of dat dan ook werkelijk degene is die dat heeft gedaan. Een verdachte heeft de Een van de, de verdachten, ja. Ja. ja. Is dat snel of gaat dat meestal uh, vlot? Um, nou, meestal is het te laat. Dus uh, ik vind dat het zeer snel is gegaan. Ik vind ook dat het ongelooflijk is dat het zo snel gehandeld is. Dat laat ook zien dat mensen dat um, dreigement zeer serieus nemen. Um, Kijk, als het gaat erom om te zien uh, of om te weten of dat nou een dader of een mogelijke dader is, dat is erg ingewikkeld. We hebben geen profiel op dit moment, tenminste niet iets wat we ook wetenschappelijk kunnen ondersteunen. Daarvoor hebben wij te weinig uh, data en die daders tot nu toe waren ook te verschillend. Ja, dus je kunt daar niet een algemeen profiel van maken. Is het al vaker gebeurd dat er, dat er ingegrepen is en, en voorkomen is dat er iets zou gebeuren? Ja, ik weet dat er uh, in Nederland ook twee keer al iets voorkomen is. Alhoewel, je weet natuurlijk niet of het voorkomen is... omdat er uh, in feite niks gebeurd is. Dus ja, of dat nou echt, echt daadwerkelijk uh, een dreigement was, dat, uh, dat weten we niet. Maar in ieder geval uh, is de politie zeer actief en uh, ook goed geïnformeerd. Ja, en u weet van twee keer dat er daadwerkelijk ingegrepen is... omdat er aanwijzingen waren dat iemand echt iets van plan was? Ja, ja. Ja, want dat lijkt me het ingewikkelde. Hoe onderscheid je nou, u zegt het is een heel concreet argument, een leraar Nederlands, ja, dan kan je ook zeggen de andere leraren dus niet, maar hoe, hoe, hoe vind je dan uit of het inderdaad iemand dat voor plan is, of dat het iemand is die balorig op Twitter zit uh, te rellen? Ja, dat is. Uh, nou ja, om daar echt een verschil te maken, dat is ook uh, bijzonder gevaarlijk. Omdat gevaarlijk je wellicht een. Ja, omdat je wellicht een dreiging niet serieus neemt. Ik weet dat de FBI zegt van hoe concreter het dreigement, hoe groter het gevaar. In dit geval werd gezegd een datum, een plaats en zelf een wapen. Nou, dat is gewoon echt wel een uh, groot dreigement. Ja. Maar je zou ook bang kunnen zijn natuurlijk dat jongeren denken... nou, dat werkt wel lekker, een dagje geen school. Nu gaan ja. we dat volgende week in Leeuwarden of in, in, in Limburg ook nog eens een keertje uitproberen. Ja, daarom toevallig vanavond in Apeldoorn om zeven uur in de gemeentezaal, is er een debat hierover en daar zijn vooral ook leerlingen uitgenodigd. Om ze duidelijk te maken dat dit geen grap is. Het is gewoon, ja, je ziet wat voor consequenties dat heeft. En het zal ook voor diegene die dat heeft gedaan, consequenties hebben. Of het nou een grap was, een hele slechte dan wel, of een serieuze dreiging. Nee. Ja, dit kan gewoon niet. Maar nee. u zegt als de officiële instanties, moet je eigenlijk alles serieus nemen? Nou ja, kijk eens, als iemand zegt... ik schiet jullie allemaal kapot op zijn uh, uh, Facebook of zo... Ja, dat, dan moet je daar wel een gesprek aan gaan... maar daar hoef je dan geen scholen voor te ontruimen. Um, maar goed, in dit geval was het gewoon zo serieus en zo, um, zo duidelijk... dat, ja, dat er, in, volgens mij was dat werkelijk de enige manier om te reageren. En ik, ik moet zeggen, ik, een compliment hiervoor. Ja, het is, heeft heel veel grote gevolgen, Richard Plugge, hier aan tafel. Jij zei net, jij komt in, woont in Leiden, hebt kinderen daar op school... een vrouw die op een school werkt. Wat merkten ja, jullie ervan vandaag? Nou ja, ik las het vanmorgen uh, op nu.nl, denk ik. En uh, ja, dan, dan denk je toch wel even van, hé, hey, dat ja. is wel heel dichtbij. Want en jouw uh, kinderen zijn wel gewoon naar de basisschool. Ja, ja, ja. ja, en ja. mijn vrouw die werkt op een basisschool en die, uh, ja, daar was de helft thuisgebleven. Omdat ouders toch de kinderen niet naar school duren. Klaarblijkelijk, ja ja. ja. ja, maar vijf, want dat is wel het gevolg dat iedereen ook heel bang wordt in zo'n plaats wonen. Ja, maar dan moet ik wel erbij zeggen, uh, schoolshootings zijn... Zeer zeldzaam gelukkig. Um, dus uh, de school is nog altijd een heel veilige plek voor kinderen. Dus ik, ik zou in ieder geval uh, nou niet bang worden of kinderen thuis houden of iets in die geest. Uh, toch denk ik dat het belangrijk is dat vooral docenten, maar ook bijvoorbeeld wijkagenten, schoolagenten, uh, SAT teams, zorgadviesteams, geïnformeerd zijn over de, um, nou ja, de, de waarschuwingssignalen. Want wat we weten uit onderzoek is uh, hoe, hoe verschillend ze ook zijn, op een of andere manier is altijd een soort vooraankondiging. Ja, de en... Mensen laten merken dat ze iets van plan zijn? Ja, okay. altijd. En Eigenlijk hoe, altijd. En hoe, en hoe dan? Dat kan zeer direct zijn door bijvoorbeeld zo'n treigement. Maar dat kan ook indirect zijn. Van Columbine weten we bijvoorbeeld dat ze in een soort essay uh, gefantaseerd hebben... over een schoolshooting. Alleen de docent heeft dat, ja, dat de, de, de, de, het gevaar niet herkend. En heeft alleen maar gezegd, nou hier heb je grammatica fouten enzovoort gemaakt. Ah. Dus uh, ja, en de, deze, de deze, die klopte niet. Ja. Maar de inhoud werd verder niet bekeken. Of niet serieus nou, ja. genomen. Precies. Maar goed, na Columbine weten we wel beter. Maar daar is ook uh, dat ministerie en het uh, lector... Raad, Veiligheid en Sociale Cohesie van het en Regioplan... een handreiking gemaakt voor docenten. Daar staat ook uh, heel veel informatie in waar je op moet letten. Maar is, en... dat, is dat psychologisch of zo dan? Dat iedereen dat voordat dat doen, gaat doen toch erg even tegen iemand wil zeggen? Ja, ik denk dat, dat de, de daad zelfs ook een soort boodschap is. Hè? Um, in mijn onderzoek ben ik bezig uh, vooral met de motieven van de daders... Uh, en waar, de, de vraag waarom. En dan zie je um, dat de daders zich vaak niet gehoord voelen... of niet gezien voelen. Um, ja, En ik denk uh, dat uh, in, in hun fantasie gaan ze dit doorspelen... tot, tot ze fantasie van de realiteit ook niet meer goed kunnen onderscheiden. Nou, en u zegt net, wij hebben een handreiking gemaakt voor docenten en voor scholen... om te kunnen zien hoe ze dit soort dingen kunnen herkennen. Noemt u daar eens wat voorbeelden van? Ja, Mensen kunnen het opschrijven in een dictée zoals bij Coleman School. Maar wat is er nog meer mogelijk? Nou, kijk, um, wij weten gewoon dat ze... Uh, normaal wordt gezegd, oh, ze zijn eindselkengel en van die rare kwiebes. Nou, dat, dat is in heel veel gevallen helemaal niet zo. We weten dat het voor jongens zijn. Wij We weten dat ze voor zo'n shooting zich zeer interesseren voor uh, rolmodellen zoals Hitler bijvoorbeeld. Uh, dat ze um, zich interesseren voor geweld, dat ze geweld adoreren, dat ze zelfs lege kledij aan gaan trekken en zich daarop bijvoorbeeld een video maken en op YouTube zetten of dit soort dingen. Dus ja, dat, dat is wel heel opvallend en zeker fascinatie voor wapens. Ja, dan moet dat dat. dat dan moet hij heel erg opletten. Als dus als jij een leerling ziet. in de klas hebt als docent... die zich opeens in cakey groene kleren gaat hullen... dan moet je misschien eens een gesprek met hem gaan voeren? Wat, wat moet je dan doen? Ja... En eigenlijk zou je moeten uh, weten wat je dan moet gaan doen, om, namelijk dat we zo'n soort protocol moeten hebben. Je moet gewoon weten met wie ga ik nu in het gesprek. Want hè, je weet zo'n leerling ook niet uh, onschuldig, ergens van beschuldigen. Nee, uh, je moet weten. je gewoon van keken, Dat kan nou, toch ook? Ja, precies. Weet je, het, dat is natuurlijk nu het wel het gevaar. Nu, nu is, komt het heel erg ook in de media en nu is opeens iedereen verdacht zo'n beetje. Nou, dat moet dus niet zijn. Dus op school moet je gewoon weten met wie ga ik in gesprek. Uh, wie moet ik Uitnodigen, wie is daar expert in om met zo iemand een gesprek te voeren, bijvoorbeeld. Dus ja, dat is, dat, het is zeer complex. Ja, want die leraren die moeten al op van alles letten hè, op school. Of ja. kinderen wel genoeg ontbijten. Of ze ja. het thuis wel goed hebben, of ze hun huiswerk wel maken. En dan moeten ze nu ook op gaan letten of jongens zich. Dat In die vind richting ik... gaan ontwikkelen. Ja, als als ja. ze met een lege pakje aan binnenkomen. dan ja. denk je wel even. Bij jij nee. doen. Ja, maar okay, misschien. Maar, uh, zijn ze wel. houden ze een spreekbeurt over wapens. omdat ze het heel interessant ja, dat vinden. Dat, dat kan, kan ook. Toch ook. Dat ja. kan. En ik vind dat een heel goed punt. Want jij moet één ding zeggen. Hè, je mag het nu niet weer bij de scholen neerleggen. Dat vind ik heel belangrijk. Want als zoiets gebeurt. zijn docenten en scholen ook slachtoffers. En je kan dan niet achteraf zeggen. van oh ja, je had beter op moeten letten. Nee, dit is echt iets waar we samen naar moeten kijken. Politie, uh, psychologen maatschappelijk werk, ouders, medeleerlingen, docenten. Iedereen moet daar, moet daar eigenlijk samen uh, um, actief worden. En uh, wij zijn nu bezig om een symposium voor te bereiden waar we juist al deze stakeholders uitnodigen. Ook die media trouwens, ook journalisten van ja, want dat zijn ook ethische dilemma's. Hè, hoeveel moet ik in de krant zetten? Ja. Um, en ja, om daar samen echt wat aan te doen. Ja. Um. Wat voor een reden? Want u zei al, ik doe vooral onderzoek naar redenen... waarom daders dit soort ja. dingen doen. U zei ze willen gehoord worden op de een of andere manier. Ja. Maar wel, iedereen eigenlijk wel gehoord worden. Maar waarom ja. komen mensen er dan toe om... tot dit soort extreem geweld over te gaan op een gegeven moment? Ja. Wat speelt een rol? Nou ja, dat zijn natuurlijk heel veel, heel veel dingen die een rol spelen. Mijn onderzoek gaat vooral om de levensbeschouwelijke vragen... die daarin een rol spelen. Mijn promotor is dan ook Ruud Ganzenvoort. van de VU. Ja, die kennen uh, we. Ja, die, weet je, die... Um, die levensbeschouwelijke vragen, die spelen natuurlijk bij elke puber. Uh, waarom, waarom moet ik zo goed mijn best doen en dan straks werken... 40 uur in de week en dan met pensioen en dan doodgaan... en iedereen vergeet me, weet je wel dat? Ja. Oh ja. ja maar, maar goed, waarom uh, is dat bij één gewoon een overgang... en bij de ander leidt het gewoon tot zo'n verschrikkelijke daad? En dit weten we gewoon nog niet. Nee, maar heeft u daar ideeën over? Want u bestudeert mensen, ook zoals Tristan van der Vlis... heeft u ook bekeken wat, wat redenen voor hem waren... om die schrikpartij ja. te gaan. Die verbond dat met een met religieuze motieven. Hij was boos op God, zei hij. Ja. In brieven die hij Spelen dat soort dingen ook nog een rol? Dat speelt... Zeer vaak een rol, zelfs. Uh, dat ze uh, zichzelf ook als superieur zien of godachtig zien. Uh, dat ze vinden dat zij het recht hebben, want de mensheid is uh, gewoon minder waardig. En uh, zij moeten laten zien dat ze veel meer waard zijn. Maar ik moet wel zeggen dat Tristan uh, een psychiatrisch geval was. Hè? Hij had dus ook een psychiatrisch verleden. En dat is maar in 15% of zo van de daders het geval. Dus hij is wat dat betreft wel een uitzondering. Want nou ja, de meeste, meeste daders hebben niet psychiatrisch problematiek. Nee, oh. nee sterker nog. Die zijn nog nooit uh, agressief uh, opgevallen op school. Of uh, dat een docent zegt, wat een, een probleemkind of zo. Absoluut niet. Nee. Dus het, meeste... beeld, het beeld van dat het een buitenbeentje is die nee. geen sociale contacten heeft, dat nee. klopt ook niet. Zegt dat u. klopt niet. Nee. Ja, dat klopt voor een aantal, maar niet voor, de, voor, voor een groot deel van, die, van de daders. ja, ja Van der Waal, zou je hier iets mee kunnen in je programma met zo'n onderwerp? Of is dat te gevoelig? Nou, ik vond het, uh, het liedertje wat jullie aan het begin lieten horen, dat was wel zodanig spectaculair. Dat, uh, <lacht> dat vraagt wel om een tegenreactie. Oh, Dan okay. <lacht> hebben wij het weer gedaan. Ja. <lacht> nee, er, er, er, zeker het, het nieuws <lacht> daarvoor over dat de ME-oefening uh, ME in Noord-Nederland onlangs. Totaal mislukt is omdat de helft niet op <laughs> nee. Nou, die dingen twee aan elkaar koppelen. Dat moet zeker. Jij zat eens... al na te denken over ja, de... ik te ja. Ik zat hem al te maken. Ik zat te maken, Laverman. Maak jij je zorgen als je dit soort verhalen hoort? Je hebt een kind, maar ja, nog niet, die ja. gaan dan niet naar school. Maar <laughs> inderdaad. nou dat verandert inderdaad wel dat het nog, uh, nog heftiger aankomt. Dit soort verhalen. En het is zo lastig omdat het dus inderdaad zo complex is. Dat je denkt, ja, hoe ga je nou ooit... Dat elk individu is het weer net een ander verhaal. En hoe ja. ga je dat nou ooit nou ja, op, uh, voorkomen, inderdaad. Ja, dat, ja maar van Pfeiffer, want dat is natuurlijk inderdaad wat we ook denken. Ja, wat kunnen wij er nou eigenlijk aan doen? Nou, weet je, ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij die, dat, die verhalen van de pubers uh, goed beluisteren en dat we daar ook echt aandacht aan besteden. En dat is erg ingewikkeld, zeker als het in een schoolcontext is. Want ja, ik heb zelf als docent gewerkt en ik weet ja, je hebt dat 30 uh, zitten en dan zes uh, uur achter elkaar uh, verschillende groepen. Dus ja, hoe moet je nou echt iedereen individueel aandacht geven? Dus ja, dit. Uh, het is erg ingewikkeld, maar ik denk als we met z'n allen... Nou, iedereen heeft een stukje informatie, de maatschappelijk werk... en de ouders, en, die, en de vrienden, en de docent. En iedereen heeft een klein stukje van de informatie. En als we dat nou meer bij elkaar brengen... Ja, dan hebben we een grote kans uh, dat wij uh, dingen als school kunnen voorkomen. Maar, en natuurlijk ook die politie, zoals nu uh, gehandeld heeft. Maar helemaal voorkomen, ja. Nee, maar u zegt, ik vind de manier waarop er nu is gereageerd in Leiden... vind ik erg goed. Ja.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 Zo is het maar net. We beginnen vandaag met een van onze eigen koningsnummers. We laten ons niet kisten. Dat doen we met singer songwriter, Rogier Pelgrim. En laten we eerst even luisteren naar waar we jou ook alweer van kennen, Rogier. winnaar op de Grote Prijs. 20 Man. Ja, man, ik uh, kan het er nog steeds niet geloven. De beste zingers horen wij te gedaan, winnaar van de Grote Prijs. Maar ik heb Batje Aares nog niet horen zeggen op zaterdagmiddag. En de nummer 2, in de 59 is. Dat hebben we nog niet gehoord, Ja, dat is een van je volgende ambities. Ja, hoe Pelgrim, een van je volgende ambities? Maar jouw ambitie was natuurlijk eigenlijk een, om een koningslied te maken. Toch? Ja, dat eerst. <coughs> een koningsnummer. Ja, ja, zeker. Nou, is er wel wat gebeurd de afgelopen week. Hè? Uh, het lied van Youbank ingetrokken, Frits Spit weg als presentator oh, van het Oranje Journaal. De soap is het. <coughs> Ja. Durft u hier nog wel te komen? Jazeker. Mm. Ik, ik vind wel, ik volg het op de voet. Ik vind het echt prachtig. Ik, ik heb er echt van zitten smullen. De oh, afgelopen dagen. de collega's van jou kapot gemaakt. <laughs> nou ja, ik vind het verschrikkelijk hoe die U-bank uh, door, door het slijk is gehaald. En dat, en, en dat meen ik oprecht. Dat, dat gun ik echt niemand. En dat vind ik, dat vind ik ook wel walgelijk. Maar. Maar is het wel, uh, Jubink? Of zijn het wij zelf? Want wij hebben alle uh, regels aangeleverd, toch, voor dat lied? Ja, nou ja, ik vind, uh, ik vind dat we het gewoon inderdaad bij de inhoud moeten uh, houden. En die inhoud van het lied is gewoon, uh, ja, is gewoon niet goed. Ik hoorde het voor het eerst. En ik dacht ook van, dit is een lied dat door het hele volk moet worden meegezongen. En die meezinger, ik hoorde hem niet terug in het refrein. En, uh, ik hoorde laatst een nieuw lied van uh, Paul van Vliet. En uh, dat, uh, dat, dat kun je met z'n allen op een groot plein met een glas bier, kun je dat meezingen. Huh. Maar... Ja, dat hoorde ik in dat andere lied niet. Maar goed, ik moet niet uh, te veel negatieve dingen zeggen, want ik ga zo zelf. Ja, we, uit, dus, ja. we hebben jou niet gevraagd om een lied te schrijven wat meegezongen kan worden. Dat was dus een andere opdracht, maar een echt luisterliedje. En jij kwam met In uw Schoenen Klopt. over Willem-Alexander. We gaan eerst gewoon even naar je luisteren. Ja, is goed. Ga je gang. Misschien kunnen we even aan Nienke vragen of zij het mee. Heb jij het koningslied gehoord? Ja. Voor je meezingen? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, nou dan is het Sorry. zo, als jullie het allebei zeggen, dan zijn we er wel uit hoor. Dit zijn de deskundigen. Wat is een koning? Zonder scepter, zonder zwaard Zonder zegel, of paard Wat is een koning? Als hij een leeuw is zonder manen Beteugeld door zijn onderdanen Als hij grond Wie buigt er nog voor u?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 Als hij gedoogd wordt door de mensen Zolang hij braaf doet wat ze wensen Wat is een koning Als de kroon op je hoofd al morgen Veilig weer wordt opgeborgen In een kist Wie leeft er nog voor u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 ik zou niet graag met u willen ruilen. Ik zou die beker maar overslaan. Ik zou niet graag in uw schoenen staan. En ook al gaat het volk tegen elk gezachte keer, misschien bent u daarom juist wel veel moediger dan de koningen en koninginnen. Van welleer. Ik zou niet graag met u willen ruilen. Ik zou niet graag in uw schoenen staan. Dankjewel, Rogier Pelgrim. Loop even weer naar je stoel. Dan vertel ik ondertussen dat dit nummer samen met... Drie volgende nummers die we deze week nog gaan horen... van Armand, Anneke van Giersbergen en Stef Bos. Dat we die op een cd zetten en dat de eerste tien luisteraars... die aangeven via de website Dit is de Dag.nu... waarom zij die cd graag willen hebben, dat zij die van ons gaan krijgen. Nou Rogier, je wilt niet graag in de schoenen van Willem-Alexander staan. Dat nee. hebben we inmiddels wel begrepen. Absoluut niet. Nee. En waarom niet? Nou, het lijkt me gewoon heel erg lastig om uh, koning te zijn... in een land dat uh, in sommige gevallen niet eens weet of het wel nog een koning wil... Er zijn zoveel mensen die eigenlijk aan zijn stoelpoten aan het zagen zijn. En ondertussen zijn we allemaal wel een feestje aan het vieren. En dat vind ik, dat lijkt me heel lastig voor hem. Ik ben zelf niet iemand die tegen het koningshuis is. Ik vind het ook mooi dat we een koningshuis hebben. Uh, maar het lijkt mij een, een verschrikkelijk lastige baan. Ja, ja? ja, omdat je niet zeker weet of dat volk wel zo loyaal is. Maar was dat vroeger ja. anders, denk je? Ja, ik denk dat dat vroeger wel anders was. Uh, de, het koningshuis was uh, ja, vanzelfsprekend en... Uh, en uh, ge gezag, dat was iets waar je respect voor, voor uh, had. En dat en dat is steeds meer aan het veranderen. Ja, ja. En ja. ja, Jaap, hoe luisterde jij ernaar, naar dit lied? Ja, ik vond het wel mooi. En uh, het, het opvallende is dat ik ook Rogier van heel dichtbij nu zit te bekijken. En die heeft in het hele lied niet zo moeilijk gekeken... als de meeste mensen van het Koningslied in één zin wel. <lacht> <Okay>. <lacht> dus nou, dat, dat is al, hele dat vind ik er al nou, een hele aan. <lacht> en ik wil wel een herinnering hoe dat als inderdaad... ik snap dat, dat uh, Willem-Alexander nu in een heel ander land koning is dan in de middeleeuwen, maar in de middeleeuwen had het hoofd van John Yulgank gewoon eraf afgegaan. <laughs> hij mag blij zijn dat nu leeft. Dus er zijn ook voordelen van nu? Wat dat dat je... betreft wel, ja. Ja. ja. Nienke, hoe luisterde jij naar, ook als zangeres? Ja. Nou, wel een verrassende kijk op uh, uh, het Koningshuis inderdaad. Ik denk wel dat, dat uh, toen ik het interview zag met Maxima Willem-Alexander, dat zij wel een soort heel duidelijk gevoel hebben over hun invullingen. Hoe, hoe ze dat... Maar het lijkt me inderdaad wel eens een soort spagaat. Van, uh, ja. Uh, ja. Ja. Jij vindt wel dat we een Koningshuis moeten hebben. Ja. Je bent er wel blij mee. Ik vind het, het wel goed. Juist in een uh, land waarin iedereen een ontzettende uh, mening heeft en iedereen van alles moet vinden, vind ik het ergens wel lekker dat er gewoon een soort van gezag is dat, dat waar niet op gestemd is. En dat er gewoon is en waar je gewoon uh, uh, respect voor moet hebben. Dat vind ik wel, uh, ja, ja, ja. Vind ik wel wat inzetten. Ga je dit ja. nummer ook nog ergens spelen de komende? Nou ja, volgende week is het zover. De komende dagen. Mm, nou, ik heb uh, gisteren deed ik toevallig een uh, concert in het Park museum. Ik zag geen hand voor ogen daar. Ik werd door een, uh, een blinde man naar een stoel geleid en het publiek zat ook helemaal in een pikdonkere ruimte. En daar heb ik het onder andere ook gespeeld. Oké, okay, en hoe werd er gereageerd? Ja, heel goed. Okay. Dus uh, alleen halverwege begonnen de mensen een beetje uh, te ginniken. Omdat ze dachten van, als dit een, een, een koningslied moet zijn... dan is dat een beetje een beetje treurige inhoud. Maar, <laughs> <laughs> maar, het is ook nooit goed, hè? Ja, nee, <laughs> nee precies. Maar nee, het was heel erg leuk. Ja. Nou, Richard Plugger, het lijkt misschien wel op een topsporter... als hij de koning zo beschrijft. De helft van het volk hoef je niet meer en de andere helft vind je nog leuk. Ja, dat klopt. En, maar ik denk dat uh, mensen onderschatten hoe belangrijk die koning is, uh, of die koningin, op dit moment. Uh, wat een enorme functie die heeft uh, in het buitenland en voor ook sporters, met name. Ja. Als ze een medaille winnen, mogen ze langs. En krijgen ja, ze een maar het is toch een soort, uh, met name sporters hebben uh, toch wel een soort van trots. Uh, uh, je gaat voor oranje ergens naartoe. Je, uh, nou, dat, uh, dat, uh, daar is die koning uh, mee verbonden. Ja. Ja hier tegen de tijd dat Amalia koningin is, ben jij al wat verder gevorderd in je carrière. Nemen wij aan, wat hoop je tegen die tijd te doen? Nou, tegen die tijd ben ik 60. Gehoopt. Oh. Uh... Oh, je weet al wanneer dat ongeveer... Uh... Ja, ja, dus uh, nou, ik zou het heel erg tof vinden uh, als ik dan heel veel mooie platen heb gemaakt. En vooral dat ik uh, naast Nederland ook nog in een aantal andere mooie landen heb mogen spelen. En uh, dat lijkt me heel erg gaaf. En als ik gewoon zoals nu mijn brood kan verdienen van de muziek, dan vind ik dat helemaal geweldig. Hoef ik niet in een gigantische villa te wonen of dat zo. Niet. Gewoon een rijtjeshuis en dan gewoon fulltime muziek Wat maken. Wat bescheiden winst. Nee, maar dat, dat maar met een als... goede kelder, dat je daar ja. muziek kan maken. Met een goede kelder. Voor de ja. muziek. Oké, voor de, okay, voor de voor muziek. Ik zie al allemaal duistere ideeën nee. met school shooting. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Gewoon als je dat waarom... in je kelder doet, je een... als je het maar niet ja. buiten doet. Ik zeg nog even dat uh, morgen Stef Bos zijn koningsnummer komt zingen... en de titel, die verklappen we alvast, die is Koninkrijk der Nederlanden. Straks de jongens achter de YouTube-hit Je bent een koning... en jan van der Wal over de satire rond de kroning. Dit is Radio 1. Het is half drie, hier is Dorad Megens met het NWS Journaal. Een afluister- en filmkastje dat door Ziggo in de Haagse Schilderswijk is ontdekt... blijkt van de politie te zijn. Het kastje wordt gebruikt voor opsporingsonderzoek naar vermogenscriminaliteit. Medewerkers van Ziggo ontdekten het kastje, maar verbazen zich erover... omdat Ziggo zulke apparatuur niet in de wijk heeft staan. Er gingen verhalen rond dat het kastje gebruikt werd voor onderzoek... naar het eventueel gronselen van jongeren voor de gewapende strijd in Syrië.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 Volgens de regering van Birma is het rapport van Human Rights Watch eenzijdig. En de Europese Commissie onderzoekt een mogelijk kartel van fabrikanten van computerchips...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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Rogier Pelgrim, die het nummer in uw schoenen over de nieuwe koning schreef. Directeur Richard Plugge van de Blanco Wielerploeg en Jan-Jaap van der Waal... over zijn nieuwe programma Panache en de oproep rond het koningslied. En nu het daar ook over gaan hebben, de jongens van de YouTube-hit... Je bent een koning schoven ze juist ook aan. En ook nog de gast, Nienke Laverman. Landgenoten, vrienden, vijanden, we zijn nummer 5 van de wereld. Nummer 5. Zelfs met de miljarden die we aan de Grieken geven... staan we nummer 5 van de what? Nummer 5 van de fucking wereld. Zo, dat was mijn troonrede. Laten we beginnen met Panache. Jan-Jaap van der Wal, zo klinkt straks wellicht jouw droom... een Nederlandse variant van de Daily Show. Aanstaande donderdag gaat die droom in vervulling... als de satirische nieuwsshow Panache van start gaat. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, maar de grootste grappen zijn dan nou wel gemaakt rond die... Kroning. Jawel, maar er, er, komt, er komt genoeg uh, weer langs. Daar maak ik me geen enkele zorgen over. Maar hoe zit je dan zo'n weekend uh, achter? Zit je op Twitter? Ja, geloof wel, hè? Ja, maar kijk, uh, ik denk dat je daar meteen dan een, uh, een punt te pak hebt. Op Twitter en Facebook en al die andere sociale media gaat het allemaal zo ongelooflijk snel. Dat hou je nooit bij. Dat hou je nooit bij. En ik denk ook niet dat wij een programma moeten zijn wat uh, de grak van de dag moet maken. Maar wij, uh, wij, wij moeten een stukje duiding geven of een soort analyse. <lacht> en ik denk dit soort in die... dit is de dag eigenlijk. Zo, so, dit is de dag. Ja. En, uh, en, en niet dat er dan dingen worden weggepiept. Oh. Maar. Ik doe wij niet, hè? Ja, Natuurlijk lang voordat hij kwam. Zeg, <laughs> hey, man. Nee, maar ik, ik heb wel dit weekend zitten denken, goh, het, is, het zou mooi zijn. Uh, en daar zijn we nu ook mee bezig trouwens om een mooie analyse te maken van hoe, hoe dit treinongeluk heeft uh, plaatsgevonden. Ja. Want vind jij dat cabaretiers zich uh, um, schuldig moeten voelen over wat er gebeurd is? Nee, cabaretiers zijn nou de enige mensen die wel hun werk hebben gedaan in dit, in <lacht> ja. dit hele verhaal, denk ik. Nee, cabaretiers komen altijd een na afloop. En zijn mensen die, die er een beetje buiten staan. Maar hier is gewoon zo ongelooflijk veel misgegaan. En, uh, uh, en het is sneu voor John Jukenk. En die man die heeft natuurlijk zijn hele leven lang succes gehad. En nu een keertje niet. Dus dat is misschien ook wel louterend. Ja, Nico Dijkhoorn pleitte voor een milde steniging. En heeft inmiddels uh, zich teruggetrokken van Twitter. Las ik net. Oh ja, nou maar Nico Dijkhoorn is nou echt de laatste... waar ik me echt zorgen over zou maken, <lacht> überhaupt. Maar aan de andere kant, uh, uh, ja, als je je daar al iets van aan gaat trekken... Ja, dan. Dan dat is het begin, ja. Dan, oh ja, dan moet je niet. Dan doen. wordt het inderdaad een stortregen en dan met een kwareploeg. Wat voor vergelijking maakt hij ook weer. Zij, de een zijkregen, en ik ben de, mijn eigen quarreplu. Kortom, zelfs in zijn commentaar was het Nederlands ook weer niet echt uh, hier van hem. <lacht> nee, <lacht> dus hij mag niks zeggen. Er wordt nu, nu of vanavond vergaan het over een alternatief voor het Koningslied. Heb jij nog eens een suggestie? Uh, ja, nou nogmaals, ik, ik vind het idee om iets te maken wat het hele land moet meezingen... ...vind ik al niet zo'n uh, prettig idee. Oké, okay, stop ermee, zeg je eigenlijk. Nee, nee, helemaal oh. niet. Maar het Wilhelmus is volgens mij hartstikke goed. En dat, dat kent iedereen. Ja, er zitten hier twee mannen met een duim in de lucht. Waarom is dat? Huip Verhoeven? Uh, ja, dat hadden wij eigenlijk ook bedacht. Want die vraag werd ons vandaag ook doorlopend gesteld over dat alternatief. Uh, dus wij pleiten ook de hele dag al voor uh, het Wilhelmus... Ja. Versie 1 en 6. En dan uh, door met je bent een koning. Oh ja, want dat is en jullie dan, nummer, dat is de uh, reden dat jullie eens? hier zijn. Nou, uh, trouwens, als oh. ik daar nog even op mag inhaken. Twee weken geleden was de koningin uh, uh, nog in functie in Utrecht om de vrede van Utrecht uh, te vieren. En toen zo het hele donklein. klein, bedankt. En <laughs> ja, dat, <laughs> dat, dat kan vond ook ik al zijn. zo stuiten. Nou goed, de, de, de, dat kennen we dus ook in ieder geval. Dus als we daar nou een soort combinatie van maken, let ja. uhm, ja. noemt je noemt net al, uh, je bent de koning, dat is het nummer wat jullie hebben gemaakt en dat vorige week ineens op YouTube stond. Klopt, ja, afgelopen vrijdag. Waar komt ja. dat vandaan ineens? Uh, nou, uit de koker van uh, Albert en mij. En uh, ja, wij hebben dat, als meer grappende wijze, zijn we dat gestart uh, als gewoon een leuk liedje wat eventueel binnen onze kleine kring van vrienden zou kunnen aanstaan. <laughs> ja. uh, maar goed, dat blijkt wat, wat groter te zijn geworden, ja. ja en uh, Arnoud, waarom is het juist vorige week op die dag uitgebracht? Was het toevallig of was dat wel gepland op de dag dat ook... Nee, de... dat was niet gepland, nee. Dat kwam toevallig zo oh, uit. Maar, ja. uh, we hadden bij een vriend van ons het liedje opgenomen. Die heeft het een beetje met alle blazers en uh, toeters en bellen erbij gedaan. En toen hebben we een vriend van die een clipje erbij wilde maken. En dat was donderdag nacht af. Ze zeiden wachten even tot morgenochtend en uh, zet het op Facebook... En dat bleek tegelijkertijd te zijn met het uh, officiële lied. Ja, en hoe uh, vaak is het inmiddels bekeken op internet? Uh, op dit moment een half miljoen keer ongeveer. 500.000 keer in een dag of ja. drie. Ja. Dat is ja. best veel. Ja, tamelijk bizar. Dat is mooi, ook, ja. Dat, uh... En jullie rennen inmiddels van media naar media, begreep ik? Ja, we komen het RTL vandaan, ja. ja. ja. Zit, en ik dus heb mezelf gezegd vertellen ja. dat jullie inmiddels een manager hebben, is dat waar? Uh, Want dan maken we er een eind aan. Het, het is tot nu toe allemaal netwerk en uh, dat is hier een, een vriend van ons die muziekmanagement doet, ja. Die vraag je dan om, uh, om alle telefoontjes Zo, uh, te uh, nemen. Jij ziet er al uit als de manager. Dus Dank ik ben... je wel. Ja, man. Man. Ja, die gaat helemaal Hoe moet die er dan uitzien? Die ja. zit in driedelig pakje. pak. Zullen we naar nou, nou een stukje luisteren? Ja, leuk. Jij, je bent snijder van der Vaart, Mijter, Staf en baard. Je bent Pigno, meneer Aard. Jij, je bent een slipje van Marlies. Bravo, Trent en Fries, Je bent Wim en Ruud en Driens. Je bent een koning, koning. Een levende legende. Ja, een koning, koning. Eindbaas van de ben. En wat een weergaarloze vrouw. Had jij de jaren met gezel. Was ik de koning geweest. Ja, dan wist ik het wel. Nou, Kunnen jullie eigenlijk zingen? Uh, that, uh, we hadden een hele goede producer. <laughs> ja. Hoe is het gegaan dan? Nou, uh, wat uh, al net al zei uh, op de studentenkamer is een uh, consultoriumstudent Victor Weigand. Uh, die uh, heeft die apparatuur op zijn kamer staan, die neemt vaker wat op. En die hebben we benaderd om, uh, om... En hoe om vaak dit... moest het opgenomen voor het goed was? Ik denk dat als je alle stukjes bij elkaar legt, dan tachtig keer het nummer hebben. <laughs> en elke keer zat er wel een zuivere noot tussen. Ja, ja ik nou, ja, heb dus geleerd gekrakelen. hoe het gaat. Zo uh, het ja. gaat, Bieber en al die uh, jongens doen dat ook. Je legt gewoon acht keer je stem over elkaar heen. Ja. Je krijgt een hele volle stem. En dan krijg je dus die, die, die hits. <lacht> dus je, zeg maar, wat wij, als ik nu live zou zingen en de versie die jij net gedraaid hebt... dan gaat echt maar vijf keer mijn stem af wat je dan overhoudt. Ja, ja, dus je... dat is een beetje hoe het in elkaar zit. Want jullie gaan dit niet live zingen ergens? Jawel. Oh, nou. <lacht> hey, Wij schamen ons nergens voor. Nee, Nieke, doe jij dat ook zo? Of kan jij het gewoon mee? Nee, ik had voor deze truc nog niet uh, gehoord. Maar <lacht> ik kan het eens proberen. Ja, ja, nee. ja. Maar jullie leven staat inmiddels totaal op z'n kop? Uh, ja, nou ja, ja we, we zijn er nu wel we non-stop mee bezig, dat klopt, ja. ja. Maar goed, het is een uh, afgebakend project, want ik denk dat het na uh, 30 april is het een wat minder relevant liedje. Dus dan, ja, uh, uh, uh, geen we zijn geen ambities om in de show bischo te worden, volgens mij, nee. Dat willen we het, niet. Uh, nee. Nee, maar, niet. Nee, totaal niet. Nou, leuk dat jullie even langs uh, wilden komen. Jan-Jaap, rond de applicatie ga jij een satirische show maken. Wat is dat precies, een satirische nieuwsshow? Uh, nou, wij, wij, wij zijn er dagelijks en uh, wij, wij behandelen gewoon het nieuws van de dag. Maar dat zal de komende anderhalve weken in beslag worden genomen door de applicatie inderdaad. En ik zit daar als mijzelf en uh, ik, uh, ik maak ja. grappen daarover aan de hand van de beelden die we hebben verzameld. En uh, vervolgens schuift er een, uh, een collega comedian of een acteur aan en die speelt dan de correspondent of expert van dienst. En uh, op die manier nemen wij in twaalf minuten het nieuws door. Ja, want is er een programma waarmee je het zou kunnen vergelijken in Nederland? Uh, in Nederland niet, nee. Ik, ja, dit was het nieuws, komt content uh, uh, het meest in de buurt. Omdat daar ook mensen als zichzelf Van zitten. Van Ham Edens, ja. En uh, en zo, dat zijn toch voornamelijk typetjes en uh, kruiken en uh, snorren en waarden, En dat doen wij niet. Nee. Dus ik zit gewoon als Jan Jaak daar te vertellen. En uh, we gebruiken heel veel beeld. En dat is, uh, dat is wat ze in de Daily Show in Amerika ook doen. De Daily Show in Amerika, dat is wel een voorbeeld voor je? Nou ja, ik, dat, dat is een programma waar ik erg groot fan van ben. En uh, uh, we hebben ooit op Comedy Central, anderhalf jaar geleden... een tribute gemaakt aan de Daily Show. Dat was de Nederlandse Daily Show. En kijk, in, in Amerika heb je een aantal media, waaronder Fox News... en uh, een aantal rechtse uh, republikeinen die zodanig uh, gek zijn... Dat je daar iedere dag wel twintig minuten over kunt vullen. En dat is in Nederland gewoon niet aan de hand. Dus daarmee kun je het gewoon niet vergelijken. De rechtse mensen in Nederland zijn niet gek genoeg. Nou, nee. nee. <lacht> ik ik uh, ben bij John Stewart op bezoek geweest ooit in Amerika. En die had van Geert Wilders gehoord. En die zei dat zou bij ons in Amerika een linkse geitenwolle sok uh, zijn. <lacht> dus uh, vergeleken met wij, wat wij hier allemaal hebben rondlopen. Dus in die zin kun je de vergelijking niet maken. Alleen er zijn een aantal... Technieken waaronder dus het beeld centraal stellen en in, in een juist perspectief zetten. En een goede bril ook zetten om het nieuws mee te bekijken. Wat wij ook gaan doen. Maar heb je wel genoeg stof dan al op die applicatie? Want na, je zou zeggen, na twee dagen weten we het wel, toch? Ja, maar goed, er zijn allerlei invalshoeken. Je kunt, je kunt uh, alle interviews van Willem-Alexander er nog eens bij pakken. Kijken of daar uh, iets raars in zit. Je kunt het over de rol van Maxima hebben. Je kunt Kijk het over of daar die... iets raars ah. in zit. Nou ja, oh, we hebben een aantal beelden verzameld. Rondom zijn naam, bijvoorbeeld. Kijk. Dat iedereen valt over de wee van Willem, dat vind ik wel begrijpelijk, omdat Die hij... vingers in de lucht, hè? Wat trouwens weer een nazistisch symbool schijnt oh, te zijn. Okay. Wat gewoon verboden is in de Tweede Wereldoorlog. Fantastisch. Ja, dit soort dingen. Het wordt echt met hem niet erg. Maar hij is zelf over zijn eigen naam zo ongelooflijk vaar geweest. Nou, daar hebben we een aantal beelden van gevonden. En als je, ja die, als je maar die. Is dat zo? Hij heeft toch gezegd dat hij willem alexander wilde heten. Ja, zo maar hij heeft, een keer gezegd, nee, hij heeft één keer gezegd. Uh, hij heeft tegen Maxima in ieder geval de eerste keer gezegd dat hij Alexander heet. Hij heeft ooit gezegd <laughs> dat hij Willem Vier genoemd wil worden. Hij heeft ooit een keer gezegd dat Willem-Alexander één naam is. En hij wil twee letters ook. Troon. Kortom, dat is genoeg... Stop. Uh, uh, kan stof. je een hele nou ja, mee, uh. je kunt je in ieder geval <laughs> afvragen, moeten wij deze man wel vertrouwen? Nou, en, en, <laughs> uh, dat is, uh, nee, Maar er zijn zoveel zijonderwerpen. Maar is dit die... nou een onderwerp wat eigenlijk al klaar ligt, wat je nou een beetje onthult? Of leek dat maar zo? Nou, we, we zijn met een aantal lijntje, we zitten met allemaal comedians en schrijvers bij elkaar. En de een zegt, nou, dan pak ik, dan pak ik die invalshoek. En de ander zegt, nou, ik, ik ga me hier ook storten. En het Koningslied wordt natuurlijk nu geanalyseerd en wat er allemaal is fout gegaan. Ja. Maar ook, uh, we kunnen het nog over de carrière van Beatrix hebben. Maar dan de dag zelf, met alles wat daar daarop plaatsvindt, is natuurlijk ook heel boeiend. Ja, en ja. ik hoorde net ook de radio, uh, uh, de minister, of nee, de voorzitter van de Eerste Kamer. Die, die zei dat alles quick as span in orde was. Dat is ook bijzonder. Dat is ook een go <lacht> goed fragment om even te laten horen. <lacht> ja. en, uh, en dan hebben we het nog niet eens over die agent gehad die uh, publiekelijk door Willem Alexander gewoon. Uh, voor Nationale Televisie in zijn interview genoemd werd. De agent die... Uh... Ja, die, die het meisje had opgepakt. Ja, die meisje had opgepakt. Oh, ja. ja, die een fout had ja, gemaakt. Ja. Dat is toch, ja... ja nogmaals, echt, in ik... de middeleeuwen was die man echt gelinst geweest. Hè? Maar nu wordt hij die gewoon... Die, die man, daar moeten we ook iets mee met die agent natuurlijk. Hoe ziet, die, je, zi hoe ziet jouw leven er eigenlijk uit op dit moment? Nou, rooskleurig. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik... zit je permanent op dit soort dingen te letten... word je er helemaal gek van? Of valt nee, erbij? ik vind het heel leuk. En het, de, de, de kracht van het programma moet zijn... dat je een aantal combinaties maakt die andere mensen niet maken... omdat ze er niet zo mee bezig zijn zoals wij. Nee, nee. Is het iets maar... voor jullie, Allard en Huip, om even mee te doen? Want uh, enige inspiratie uh, hebben jullie al. Uh, ja, ja. Nou, dan had die je een sneller vent. met de hand. Ja, de ja. ik dacht, nu moet ik zit iets anders gaan, gaan oh. zeggen. Maar nou, dat, dat zat er niet ja, in. Nee. Bedoel, ja, weg is moment. Wij over die Utrechtse agent kunnen we misschien nog wel een liedje schrijven. Oh, dat is heel goed. Oké, oh, ik een deal te pakken. Is het, het, het is live of wordt het opgenomen? Uh, we nemen het om half acht s avonds ook in de Jordaan in een heel klein theatertje. Hetzelfde als wat ook YouTube te zien is. En uh, dan wordt het om tien over half uitgezonden. Ja, dus je kan wel grappen over die dag maken. Ja, dat, ja dat, het, ik bedoel, het is een actueel programma. Dus je, het zou raar zijn als we niet het nieuws van de dag meenemen in een grak of in een zin of hoe maar, dan ook. waarom doe je het niet live of kan dat niet? Uh, dat zou ook wel kunnen, alleen we moeten precies 12 minuten zijn. En uh, als ik het op mijn heupen heb, dan <laughs> ja. zit ik er zo overheen. Dan zit je op 24. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Uh, Ga je door naar de applicatie? Ja, we gaan ook twee weken daarna door en uh, het Sociaal Akkoord uh, uh, speelt nog. Uh, uh, Cyprus gaat vast meer geld krijgen. Er komt nog een songfestival tussendoor. Kortom, we hebben nog uh, genoeg te doen. Ja. Wanneer is het een succes? Want je probeert het al een tijdje op internet. Heb je, het je hebt het op Comedy Central geprobeerd. Wanneer zeg je van oké, okay, nu is het goed genoeg? Nou ja, het, het is een beetje flauw om te zeggen, maar wat ons betreft is het al een succes. Omdat de manier van maken is ons heel goed bevallen. En uh, het team waarmee we het maken is ongelooflijk goed... Uh, is gedreven, gemotiveerd, grappig, intelligent. Dus wij hebben het iedere dag ontzettend naar ons zin. Ja, maar en... dat kan nooit het enige criterium zijn. Nou er zijn ja... heel veel mensen die het naar hun zin hebben... en wat we niet uitzenden. <laughs> Dat is, dat is waar, maar uh, ja, ik ben met heel weinig tevreden wat dat betreft. En wij mogen het nu ook Nederland 3 doen. En uh, uh, uh, ik hoop dat we dat uh, ook een dag langer mogen doen. Of uh, dat we ook een dag uh, iemand vinden die ons zoveel geld geeft dat we het YouTube kunnen doen. Uh, dat maakt me in die zin helemaal niks aan. Ja, want uit. hoe moeilijk is het? Het is ontzettend moeilijk, maar uh, uh, wel heel erg leuk. We beginnen s ochtends om half tien. Uh, met, met alle schrijvers en uh, een beeldredacteur bij elkaar... vergaderen, schrijven, werken, werken, werken, werken. En hoeveel, hoeveel procent van de grappen wordt weggegooid? Uh, tachtig. Ja. Zo. En uh, dan uh, tot half acht avonds zijn we druk aan het werk. En dan lees ik het schrift voor en dan uh, de volgende dag weer opnieuw beginnen. En mag alles, kan alles? Of hebben, leggen jullie jezelf ook iets van zes uur op? Nee, het mag allemaal. Als het maar wel echt is. Dus wat uh, Lucky TV uh, doet af en toe... En, wat andere films ook op het internet ook doen... is beelden manipuleren en de andere stemmingen onderzetten. Dat, uh, hoe briljant het ook is, maar dat, dat kunnen wij niet doen. Nee. Alles moet wel echt zijn en het moet waterdicht zijn. Nee. Patrick Claudius heeft het ook geprobeerd hè, op Nederland 3 aan het ja. eind van de avond. Dat is uh, nou, bij één poging gebleven. Hoe groot is dat risico voor jullie? Nou, ik, wat ik van hem begreep is dat er een aantal dingen... Uh, kijk, zij hebben bijvoorbeeld een fout gemaakt door zochtens Glanco te beginnen. En dat is echt dodelijk. Dus je moet iets Blank hebben. Uh, ja, ja. ja, het is goed dat je gelijk reclame uh, maakt voor onze wielerploeg. blij waar? Is dat hoe jij hier in dit gesprek zit? Ja, Wachten ja, je tot dit woord Het is, is gelukt. En dan had Rem erop in. Uh, 45 minuten. Ja, nou, dit ja, dit zelfs de, op, uh, was heel Adrem. Je bent, je bent geslaagd. Nee, ja, ja. Zij zijn met niks begonnen. Uh, wat yes. equivalent is aan Blanco. Dat is wel weer opnieuw. Een, uh, en uh, dat, dat is volgens mij fout. Volgens mij moet er al iets liggen. Uh, moet er al een idee liggen. En en met alle respect, is niet geen schattig. comedian. Dus een grap brengen is niet zijn uh, eerste vak. En dat is het wel van mij. Ja, daar gaat -ie. Daniel Martin, wie had dat gedacht? Hij rijdt hem eraf. Ja, dat is leuk allemaal, maar hoe deden de Nederlanders? Hè? Hier rijdt Tom de Slachter even in de tegenaanval. Maar zijn inhaalmanoeuvre heeft geen succes. Ja, nou die Nederlanders, ja, je ziet ze wel. Ze, ze zijn er wel, ze zitten ook nog redelijk lang erbij. Laurens ten Dam even in het offensief, in een sterk kopgroepje. Maar ook die aanval snijdt geen hout. Maar als het er echt op aankomt, als het op afrekenen aankomt, dan kunnen ze gewoon niet mee. De eerste Nederlander hebben er al voorbij gekomen. Nee, Nederlanders, moet ik moet het gewoon eerlijk zeggen, kunnen hard fietsen. Maar niet hard genoeg. We doen niet echt mee. Ja, met Luik Basenake. Luik is gisteren de laatste grote voorjaarsklassieker van dit seizoen verreden. De nieuwe Nederlandse Blanco-ploeg. Deed ook mee, Richard Lugge. U bent daar directeur van. En u bent op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. We hebben het een beetje sombertjes neergezet uh, in, ja. de, in dit fragment. We ja, u tevreden? We Ja, want we waren zeer actief. Uh, en, en het gaat niet, bij ons niet alleen om Nederlanders. Maar het gaat om, uh, om de hele ploeg. En ik denk dat we heel attractief hebben gereden dit voorjaar. Waar we inderdaad hier en daar een goede uitslag hebben gemist... maar toch een tweede plek met Sepp van Mark in Parijs-Roubaix hebben gehaald. Ja, u zegt, we zijn tevreden over de prestaties. Nou, wat ik zeg is uh, dat we tevreden zijn met de wijze waarop we hebben gereden. En uh, ja, de, hier en daar hebben we een, uitslag, een korte uitslag gemist, dat klopt. En een korte uh, uitslag betekent een uitslag ja, dicht bij het podium. Top ja, top 10, uh, inderdaad, dicht bij het podium. En met Sepp van Mark hebben we dat heel goed gedaan. In de Ronde van Vlaanderen hebben we heel goed gereden. En dan miste net Lars Bomen een goede uitslag. Nou, ja. Zo mis je net wat, uh, wat goede uitslagen die, uh, die je eigenlijk wel had willen hebben. En die we ook verdienden, vond ik dan, hè. Ja, uh, op basis van, uh, van, de, van waar we, de wijze waarop wij hebben gereden. Ja. Want even over uzelf. U was journalist, uh, hoofdredacteur van NuSport. U werd op, uh, woordvoerder bij uh, de Rabo-Wielenploeg. Die uh, stopte de Rabobank ineens? 19 was... oktober. 19 oktober vorig jaar. En ineens ja. was u ploegleider. Uh, nee, ik was directeur van die ploeg. Directeur de van De ploegleider is degene die achter het peloton aanrijdt. Precies, dat doet u dan dan niet. En, uh, daar, heb ik, daar heb ik geen verstand van, zeg maar. Maar van ploegleider zijn, had u, had u wel verstand? Nou, ik heb wel verstand van uh, hoe je een, een organisatie leidt, denk ik, ja. Het was geen verrassing voor u dat u het werd? Nee, nee. Daar was wel, wel uh, vrij snel uh, sprake van toen de Rabobank stopte. En uh, ja, toen uh, kwam het in december uh, ook voor op mijn pad. En toen ja. heb ik het ook gedaan, ja. Is het heel anders dan wat de Rabobloeg deed? Is, het, is dit echt een andere ploeg? Uh, ja dat denk ik wel. Wij hebben, uh, wij zitten, ja, we kijken anders naar, naar renners. We hebben het coach veel breder opgepakt. We, we zijn veel beter met persoonlijke ontwikkeling bezig enzovoort. Wat betekent dat dat, dat je er dichter bovenop zit? Nou, Dat we veel meer aan het kijken zijn uh, persoonlijke ontwikkeling en hoe je als team uh, nog beter kunt funct functioneren. Mm. En daar zitten we inderdaad dichter op de renners. We, we houden ze veel beter aan de afspraken denk ik. Dus ja, dat is wel anders. Ja. Want vroeger was het zo dat iemand zei, ik ga vandaag 6 uur trainen en dan zeiden jullie dat is goed. Nee, natuurlijk gebeurde dat bij de Rabobank ook al. Alleen wij hebben het team veel meer uh, naar voren geschoven. En het teamwork hebben we veel meer uh, op, een, op een podium neer, op een troon neergezet, zou ik bijna willen zeggen. Een troon. Keek uh, naar jou, naar ja, ja, ja, ik, ja, ik zit te wachten tot nou, hij, hij, hij houdt, inbreekt. Hij maar houdt zich in, in, hoor. Ja, ja, dat... Hij zegt niks. Nee, ja, ja. Ja, ik doe rustig, ik doe rustig. Het team is gewoon superbelangrijk. Dus het is heel belangrijk dat een renner wint. Maar nog belangrijker is dat het team zijn werk goed uitvoert. En dan komt die overwinning vanzelf. Ja, want binnenkort begint de Giro. Dat is de ronde van Italië. Klopt. Uh, een, een groot deel van de ploeg die daar gaat rijden... is samen op trainingskamp geweest. En die gaan ja. deze week ook samen rijden in Romandie. Is dat een beetje gedacht? Dat je meer een, een, een, een clubgevoel creëert? Ja, ook. Ja, precies. Dus veel meer vaker met elkaar. Wat je in voetbal en andere teamsporten ook ziet. Het is een teamsport uiteindelijk, wielrennen ook. Wat, wat ga je daar harder van fietsen, ja? Ja, want je kunt elkaar veel beter helpen. En, en als je veel meer voor elkaar over hebt, hè, op alle vlakken. Dus de kopman ook voor zijn, voor zijn knechten. Dan, dan kun je allemaal beter presteren. En daar gaat het om. Maar de wielrenners willen gewoon toch winnen zelf? Ik bedoel, leuk dat je zo'n team gaat het, zit, maar... Nee, uiteindelijk gaat het om winnen. Alleen de vraag is, hoe kun je naar dat winnen toe? En, uh, nou ja, kun je, Geen uh, doping meer, dus nu moeten we iets anders verzonnen worden. Is dat dan het idee? <lacht> nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want uh, <lacht> nee. Bij de rouwbank was het uh, al redelijk goed wat dat betreft. Althans dus. okay. de laatste jaren. Uh, zeker, ja. Ja, want voor die tijd hebben we juist deze winter gehoord dat er heel veel niet goed was. Ja. Toch? Nou ja, na 2008 is dat uh, heel sterk verbeterd, inderdaad. Zoals ook Thomas Dekker dat uh, heel goed heeft gezegd in een interview met het NRC Handelsblad. Ja, ja. U zegt net: we hebben een andere manier van werken, meer samen. Het leidt niet tot betere resultaten dan uh, vorige seizoenen tot nu toe? Nee. Ik dacht niet. Nou, we hebben een uh, World Tour wedstrijd gewonnen in uh, Australië. Dat ja. is toch uh, Champions League, om het even voor de kijkers thuis uh, uit te leggen. Uh, het is een radioprogramma, maar dat geeft niet. Nou, de luisteraars thuis. Ja. <laughs> Sorry hoor. Theo uh, voor de luisteraars thuis, dat is de Champions League. Dat is gewoon het, het hoogst ja. haalbare. En uh, daar hebben we eentje van gewonnen. En er zijn weinig ploegen die dat hebben gedaan. Ja. Uh, en we hebben 11 overwinningen en ja, 29 uh, podiumplekken in totaal bereikt. Dus maar jij ja, zegt, we presteren wel degelijk beter dan de Rabo ploeg tot nu toe. Nou ja, nee. Want je hebt altijd... Uh, Rabobank heeft, uh, heeft ook goede jaren gehad. Of ook, die heeft heel veel goede jaren gehad. Uh, maar we zijn goed op streek, denk ik. Ja. Ja. En het, we zijn net al onderweg. Hè. Het seizoen is net begonnen. Ja, we hebben een derde deel gehad ongeveer. U bent bezig met een nieuwe sponsor, vermoed ik. Klopt. Ja. En dus ik hoop dat Jan Jaap nog regelmatig het woord blanco noemt. Omdat <laughs> ja. daar een andere naam voor in de plek moet komen. Het liefst op tv ook nog. Ja, want waar zoekt u precies naar? Ja, een sponsor. Een bedrijf die, uh, die ons wil sponsoren en die, uh, uh, die de ploeg uh, uh, verder wil helpen. En waarmee we uh, de komende jaren het Nederlands talent. Nog verder kunnen en brengen. hoeveel geld moet hij meebrengen, die sponsor, ongeveer? Ja, dat, uh, dat is wisselend. Maar het totaalbudget van een, van een World Tour ploeg top 8, wat wij zijn, is tussen de 15 en 22 miljoen euro. Elk Zo. jaar moet je dat meebrengen? Ja, elk ja. jaar. Zijn ja. er bedrijven die er zin in hebben? Ja. Hoeveel? Een aantal. Dat is twee of meer? Een kleine handvol. Een, vier, een klein hand, ja. ja, dat zijn er ja, vier. Jullie komen er wel. En, en uh, hoe ver zijn die gesprekken? Nou, die lopen en wij zitten te wachten. Op, uh, of te wachten. We zijn, uh, bij sommige uh, bedrijven zijn we in, ja, uh, in de vijfde, zesde ronde. En bij sommige bedrijven zijn we in de eerste ronde. En in de vijfde ronde dat betekent dat je al een heel eind op streek bent. Ja, precies. Maar goed, uh, morgen kan ik een telefoontje krijgen en uh, dat het niet doorgaat. En hoeveel rondes zijn er dan? Dat weet je nooit. Het is een soort van sollicitatieprocedure. Of een, uh... Kan nog een assessment volgen? Nee. Of, uh... Ja, precies. Nee. Nou ja, maar is het net zo met aandelen dat het nu eigenlijk... We zitten nu op de bodem, zou ik maar zeggen. Na, na alle schandalen. Uh, mm -hmm. De wielrennen heeft nu zodanig uh, een besmeurde naam... dat je kan zeggen, je moet nu instappen als vondsen. Als ja, nou ja, dat... Het kan nu alleen maar weten worden. Plus... Dat de renners en, en, nu er uh, langer over doen, dus je bent langer in wil. Oh. <laughs> een, een beursjongen zou zeggen, het is een buyers market inderdaad. Ja. Ja, je bent, uh, uh, het is nu het moment om in te stappen. Het kan alleen maar, uh, het kan alleen maar beter en het ja. gaat ook en, steeds beter. In maar het, het is ook crisis natuurlijk. Dus veel bedrijven zouden ook denken het is wel veel Ja, groot. dat uh, zeggen ook mensen. Maar er zijn toch wel een hoop bedrijven, en niet alleen in Nederland... maar over heel de wereld, die juist nu uh, uh, niet in een crisis zitten. Hm. Want waar letten die gesprekspartners van u op? Wat, waar vragen ze naar? Uh, nou, wel veel naar hoe kijken wij naar doping. Ja, dat vinden ze toch ja, belangrijk. En hoe is de situatie? En, en vervolgens uh, vooral naar, ja, wat is je wereldwijde uh, exposure? Ja. een mooi Nederlands woord. En, en hoe, uh, ja, wat kunnen wij daarin betekenen? Ja, want jullie, hadden, jullie hebben een goede wielrenner, Louis Leon Sanchez. Hij heeft vorig jaar nog een etappe in de Tour gewonnen. Hij reed daar eigenlijk wel als beste van jullie. Die werd genoemd in een dopingschandaal. En jullie zeggen nu gewoon, die mag niet fietsen. Ja, omdat ik uh, samen met technisch management zeker wil weten... dat hij daar allemaal niks mee te maken heeft. Ja. En op het moment dat we dat zeker weten, dan kan hij weer gewoon fiet. Maar dat heb je een maar paar, paar weer... keer aan hem gevraagd. Er gaat nu een telefoon. Daar heb je, dat heb je een paar, misschien is het wel een sponsor die je wil toehappen. Uh, nou ja, toe opnemen? ja. <laughs> ja maar Dat heb je een paar keer gevraagd en dan zegt hij nee. En dan hoe ga je dan verder met zijn onderzoek? Nou, je kan zelf, nou dat weet jij beter, want je bent zelf journalist. En je kan uh, heel veel dingen uitzoeken uh, zonder dat je het aan hem vraagt. Je kunt mensen bellen. Je kunt, uh, ja, op die manier kun je zelf je onderzoek. Doen. Jullie zijn zelf een onderzoek aan het doen naar wat hij precies gedaan heeft in het verleden. Ja, en uh, op het moment dat blijkt dat, dat daar niks aan de hand is nou, waar ik op hoop, nou, dan is er niks aan de hand. Ja, dan, maar dan geen... weet ik het wel zeker, en dat is wat, ja, wat, wat mensen nu wel van mij vragen natuurlijk. Ja. Is uh, weet je het 100% zeker? En weet je het echt 100% zeker? Niet dat we over twee weken uh, ja. net uh, in Polonaise door het pand lopen uh, met een sponsor en dat dan ineens iets boven komt. En wat zeg je dan als ze vragen of je het echt zeker weet? Dat we nu nog met een onderzoek bezig zijn. Maar los van uh, Louis-Leon Sanchez, die ene renner... ben je zeker van de rest van je ploeg? Nou ja, zo zeker als uh, we het aan iedereen hebben gevraagd... en ook uh, zeer uh, dringend hebben gevraagd. En, uh, en daarop antwoorden hebben gekregen. Dus, ja. Ja. Hoe groot schat je de kans dat jullie een nieuwe sponsor vinden voor de Tour? Um, ja, hoe groot schat ik de kans? Ik, ik ben zeer uh, uh, ja, overtuigd dat het gaat lukken. Is dat 90% ongeveer? Goh, moet er een uh, getal aan ja. hangen? Um, ja, 50-50. Want ik oh, kom, 50 /50. Morgen, morgen kan het ook van tafel. Nee, uh, ik, ik, ben, uh, ik ben vol vertrouwen dat het gaat lukken voor de ja. Tour. Dat lijkt me voldoende. Tijdens de Tour mag een ploeg van de NOS meerijden in de bus. Ja. Bij jullie en ook filmen. Ja, Wat nou is... niet alleen tijdens de Tour, ook nu al. Dus ze zijn nu ook, uh, die, die stage waar, waar je het net over had in, uh, op Tenerife, daar zijn ze geweest. Ze zijn uh, bij de Amsterdam Gold Race geweest, hebben ze jou misgelopen. <laughs> um, maar daar Wij zijn ze dag wel bij. voor hoor. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja, um, ja daar, zij zijn uh, welkom in ons. En mogen sprake. die alles filmen? Die mogen. Uh, nou, vrijwel alles mogen ze filmen. En waar zit dat vrijwel? Waar zit, uh... daar, dat vrijwel zit hem erin dat uh, ik het me kan voorstellen dat een vrouw van. of uh, familielid zegt. van nou, ik vind het leuk dat mijn zoon, uh, man uh, of uh, wat dan ook fiets, maar ik hoef even niet uh, daarmee geconfronteerd te worden. Dus als, er, dus als die wens er is, hè, dat een renner zegt, ja, ik heb liever niet dat mijn vrouw in, in beeld komt. Of uh, mijn moeder, of weet ik veel wie. Dan, uh, dan mag dat. En hetzelfde geldt voor, uh, uh, ze mogen in de bus, alleen uh, daar is een douche. En daar lopen naakte mannen. En ja, ook daarvan kan ik me voorstellen dat die, Niet iedereen die dat die wil jongens, zien? Nee. Ja. Oh, Elsbeth. Ja. Elsbeth wel, maar, maar een hoop anderen niet. Nee. Nee, nee. Dus in principe, ze mogen gewoon s'avonds als de dokter op de kamer is binnenkomen en daar alle deuren staan open. het Ja, en voortdurend. Voortdurend, ja. ja. En de privacy van de renners wordt dan niet te zeer geschaad. Nee. Nee, ik, ik kan me voorstellen dat het wel vervelend is dat er ook moment van een nou, de privacy van een, van een renner is al... Uh, daar vergissen mensen zich wel eens in. Uh, als wij in een hotel zitten, dan, dan is die deur al altijd open. Nou ja, dus dan kan ik kan al dan. elk moment bij iemand binnenvallen of uh, wel even naar kloppen. Maar ja. goed, dan, moet, dan ga ik er wel vanuit dat de deur open gaat. En dus... Ja, en bovendien, zodra wij het hotel uitstappen... staan daar mensen en uh, staan de camera. Het gaat, altijd, en door. Zo, het ja. gaat altijd door, ja. Komt er nog een mooie overwinning aan tussen nu en uh, de Tour? Ja, zeker. Ja. Misschien nu wel, zometeen. Rond voor Turkije. Turkije ja. Ja. Straks praten wij met Nieke Laverman. Zij zingt in het Fries, maar haar nieuwe album komt in 37 landen uit. Hoe kan dat? Zometeen na het nieuws van 3 uur. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet?